Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. ADO Den Haag schaamt zich diep voor gisteren. De ploeg kon toen promoveren naar de eredivisie, maar dat mislukte. Heel rustig, tjamal hem over, hem over, hem over, die wordt gered! Excelsior naar de eredivisie! Het is nee. voorbij voor ADO Den Haag. En meteen daarna bestormden supporters het veld. en gooiden vuurwerk en andere spullen richting Excelsior-fans. Doe nou eens normaal, je gaat niet met vuurwerk gooien. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh. Ja. We is zijn ongelofelijke onze spelers, ja, maar laten we alsjeblieft ook op een waardige manier het seizoen afsluiten. Buiten het stadion ging, ging het rellen daarna door. Vier agenten raakten gewond. En vanochtend op de Haagse markt hadden mensen er geen goed woord voor over. Ik noem dat geen supporters, sorry. Weet je, natuurlijk als je club verliest is het nooit leuk, maar je moest je eigen nooit zo laten gaan. Het zijn allemaal volwassen mensen toch? Waarschijnlijk niet. Ja, bestuurders van ADO hebben vanochtend gepraat. Ze noemen het allemaal te genant voor woorden... en willen zware straffen voor wie zich heeft misdragen... zoals lange stadionverboden. Het aantal mensen met apenpokken in ons land is ruim verdubbeld. In totaal zijn er nu 26 gevallen bekend. Vorige week stond de teller nog op 12. Het virus komt normaal gesproken alleen voor in Afrika... maar sinds een paar weken gaat het ook in Europa rond. Mijn baas stopt ermee, Marcel Geloof, was 11 jaar de hoofdredacteur van NOS Nieuws, maar verlaat nu de journalistiek. De komende drie maanden maakt hij zijn werk bij de NOS af en natuurlijk zijn we op zoek naar een opvolger. En in Duitsland hebben dieven een opmerkelijke buit binnengeharkt. Uit een geparkeerde vrachtwagen stalen ze 230 kilo kaas. Ze gingen er vandoor met 15 bulkverpakkingen kaas. Hoeveel het in totaal waard is, kan de politie niet zeggen. Zo'n bol weegt normaal gesproken iets meer dan 1,5 kilo. En daar betaal je dan tussen de 12 en 20 euro voor. Het weer, af en toe zon. In het midden en noorden ook wat buien. 15 graden vandaag. Morgen eerst droog met wat zon. Later weer buien. Ook kans op onweer. En het wordt dan 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen Knopend Koenplein en Osdorp... nog 5 kilometer file en de vertraging is daar een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht.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 Dus die moeten alles nog leren en uh, die zijn natuurlijk met z'n uh, vijven ook op zoek naar een nieuw thuis. Wellicht... Is ze in één kopen of uh, niet? Nee, nee, nee. Ja, als, als je een grote boerderij hebt met een heleboel ruimte, is dat wellicht een optie. Maar uh, nee, die, ze zoeken allemaal een huisje, of huis.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 Uh, en we gaan voetballen. SV Zand wordt thuis tegen AMVJ. Maar ja, daar hebben we een probleem, hè? We hebben twee balsponsoren voor Ja, ik, ik zag zoiets uh, op uh, inderdaad het uh, tv-kanaal van ons en in de, in de app...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 Ballen, uh, voetballen. Dat moet toch niet een raar gezicht zijn. Maar goed, tien over half drie gaat voor het eerst schakelen met Jan voor wedstrijd. SV Zandvoort thuis tegen AMVJ. Voor de rest uh, de derde dag van het Dutch Open. Alleen uh, Joost Luiten heeft de kut gehaald. Uh, die, na Dag één stond hij uh, aan de leiding met min zeven. En hij is inmiddels uh, staat hij op min vier. En kijk hoe het op dag drie, zoals ze dat noemen, moving day gaat.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 Vroeger had je gewoon een strafpush. Laten we dat maar weer invoeren, want die shoot dat lijkt nergens op. Maar goed, het staat in een best-of-three. Momenteel 1-0 voor Bloemendaal. Mochten ze vandaag winnen, zijn ze landskampioen. Zo niet, moeten ze morgen nog een beslissingswedstrijd spelen. En natuurlijk, de hoofdmoot is natuurlijk pit-report om kwart over vier. Maar dan gaan we voor u de kwalificatie van de Formule 1 in Monaco verslaan. Van de derde vrije training is zojuist verreden. En de snelste was PRS en uh, tweede Leclerc, drie Carlos Sainz en vier verstappen. Maar dat zegt nog helemaal niks, dat uh, Albert. Zegt, dat zegt helemaal niks. Maar ja, ja, jij volgt dat toch altijd. Ja zeker, ja, ja zeker. Ja, de ja zeker. Ja. Laat ik nog wel eens een keer schieten. Maar in ieder geval vier uur is daar de kwalificatie. Ook daarvan houden we u op de hoogte. Dan hebben we nog de. Vier... Je zou er maar een bootje hebben, hè? Je zou er wel. Nou, dat, oef, nou dan, dan moet je lang zoeken, hoor, voordat je hem gevonden heb.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 Nou we gaan er nog twee draaien en dan het uh, weer de rechts. En eentje is uh, de nieuwe film van Harry Styles. I must've known that you're... Yeah.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 Dagmiddag bij CFM, even lekker into de oude disco. Echt een uh, lekkere gouden oude van uh, de dames van uh, Sister Sledge. Joris met Thinking of You. Al, ben benen... Nou, al lang half drie geweest. Hier is de veer met Albert-Jan. Uh, zoals u ziet blijft het op deze zaterdag zo goed als overal droog en geregeld schijnt zelfs de zon.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 Ik wilde niet niet verwacht om te verliefd te worden op je. Maar je bent mijn eerste niet verliefd worden op Ik wilde niet De corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaeton.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 J Dat zijn jullie, Zandvoort, Zettenbeun Zandvoort op zaterdag. Uh, de naam Kees en Dijk is erbij gezet omdat Kees een aantal weken geleden vergeten was. Kijk, kijk, kijk, zo zit het. Dus, nou, helemaal goed. We hebben in ieder geval. We uh, ja, goed maakt, hè? Ja, ja door de groet aan Kees, hè? Ja, <laughs> ja, ja. Ja, Kees. ja, we kennen Kees ja. heel goed hoor. Dus, uh, nee, Kees mag erbij staan. Kees mag bij erbij. Deze.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 Ik ga het straks even aan vraag. Ja, wat uh, okay. zien jullie het, uh, als een uh, Amsterdamse uh, ploeg of een uh, Amstelveense ploeg? Ja, ik, ga, ik, ga... ik zit in auto maar ik zou, het, ik zou het echt niet weten. Want ik... ik zou geen over weten op jou vraag. Oké, oké. Een hele mooie vrijtrap net van Dut. Er wordt een tenaiernoed uit doel gehaald. Goed, die... nu ben ik al uh, ja, wie uh, staan er vandaag allemaal op het veld, uh, weer het uh, vertrouwde team, of uh, zijn er uh, speciale uh, wissels? Die van Berk Bebelkamp is terug op de bank, dat is wel fijn om te weten. Koer De is er weer bij, nadat hij vorige week absentisch is gehoord. Het De voorzitter van Sofiad Abelkamp, die wordt weggewerkt. We zijn dan wel in de aanval. Er gebeurt ook niets. Oké, oké. Nee, het is, het is een vrij compleet team, moet ik eerlijk zeggen. Nuijs en Christine is uh, lekker terug. Nuijs en Berg, die staat er in de pit. Heerlijk om te weten. Achterin Dani, zijn Post, Rico, Jeffrey ervoor. Voor. Dus uh, eigenlijk moet het vanuit dat het team zijn. En, uh, die Dat uh, van de die vertelde net dat. Uh, zij zijn net slechts 13 personen hier naartoe gekomen. 13 personen? 13 personen, dus hebben twee wissels. Oké. Okay. Hmm. En. Ik heb de spit van. de Pierre gaat er vandoor. door. Maar de, de grensrecht is vlak als hij de bal aanraakt. Zo is raar. Dus dan neemt hij een spit een tot de achterlijn. <laughs> ja? Daar pakt hij de bal pas ja? En dan gaat de vlak omhoog. Eh? Ja. <laughs> ja, ja. Die haalt dus twee keer 45 minuten niet, dus er moet alweer gewisseld worden. <laughs> Slimme ja. grensrechter, hoor. Ja. Hoe is <laughs> met de stand, ANVJ? Uh, SP Zandvoort staat vierde. Nee, vijfde. Vijf dan vierde. Oh, vijfde. vijfde. vijfde, vijfde we staan één punt achter John Holland, die op de vierde plek staat. En dat komt eigenlijk tot gelijk van vorige week. Ja, was zo zonde vorige week. Die twee punten verlies. Heeft hij jou een penalty? Kast wordt neergelegd in het strafgebied. Nee, als het goed is, krijg een penalty. Oké, okay, oh, nou die nee. nemen we mee. Ja, ja. Goeie bal, ja. hè, goeie bal. Goeie bal, goeie <laughs> Die ja. nemen we even ja. mee, hè, Jan. Kom op. Het is heel zwart al, want het gaat heel snel. Ja. Want dat kun je, je schat zien met de rubber. Bud gaat hem nemen. Dat heeft hij de, de hele wedstrijd tegen ATA gedaan. Dan heb je ook strafschot geschoten. Hij neemt de aanloop, hij komt nu naar de bal toe. 1-0. 1-0.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 met de Funky Town. Vanmorgen was, uh, waren ze te gast van de PVV. De heren Ronald van Tiggelen en Marco Deen. En het gaat uiteraard uh, Albert-Jan over iets wat uh, ja, bijna iedereen in over wel uh, aan het hart gaat. Het parkeerbeleid. Klopt. Want in de aanloop van de verkiezingen waren dus de, de diverse partijen uh, voor, tegen en in ieder geval je kreeg de indruk dat het indruk uh, dat er nog, uh, dat er nog uh, ja, beslissingen moesten uh, vallen.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 Klopt. Dat is toch al Nou ja, dat vinden wij dus ook. Dus dan dat ben je is... vrijwilliger bij zo'n club en dan moet je ja. uh, uh, met de auto... omdat je ergens in het noord woont uh, of in het noord in het centrum woont... en met de auto omdat het regent ga je naar de sportclub. moet je je betalen. Ja, ja, Want precies. je kunt geen uh, vergunning krijgen. Nee. Nee. En, en dan kun je zeggen, ja sommigen wonen in de buurt... die kunnen op de fiets of met uh, lopend. Dat is niet in de gemeente. Met, met, nee, precies. En, en met een golftas uh, is ook niet iedereen even mobiel. Ik nee. bedoel, uh, en een rondje golf van 18 holes duurt in de regel ook uh, langer... dan de